ik ben mezelf niet of nooit geweest, al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest, voor al die jaren nooit geweest. Ja, dan moet je toch eens goed bij jezelf na gaan denken. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. <laughs> Ja, dat is een titel hè? Ja, dat is een titel. Maar het liedje is oh zo lekker. Ja, precies. Hey, ik was gisteren uh, aan het wandelen over een uh, braderieachtige markt in Hermuiden. En toen kwam ik daar drie leeuwen tegen. twee Drie oranje leeuwen. En uh, dat bleken de Zoltans te zijn. En uh, we hebben eventjes één uh, van de Zoltans uh, in onze uitzending. Ik zeg goedenavond. Goedenavond met Zoltan. Goedenavond. Dag Zoltan. Dag Zoltan. Een leuke naam. Waar, waar heb je die vandaan? Uh, nou ja, wij zijn Wimpy, Jip en Zoltan en uh, samen dus gewoon de Zoltans. Oké. Okay. Dat het beter klinkt dan de Wimpies of de Jips. <laughs> ja, ja dan heb ik begrijp ik. Begrijpen. Hey, jullie waren gisteren reclame aan het maken voor jullie singeltje, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ver vertel. Uh, wij zijn uh, afgelopen weekend, uh, zijn weekend begonnen met onze campagne en onze tournee natuurlijk om onze uh, eerste singles Zuid-Afrika te promoten in heel Nederland. Uh, dus proberen we zoveel mogelijk plekken aan te doen om, uh, om ons gezicht te laten zien en de mensen bewust te maken van het feit dat we überhaupt bestaan. Zo moet het natuurlijk. Oké, okay, ja, zeker. En dat is inderdaad. Dat is, uh, je bracht jezelf goed aan de mannen in ieder geval op die markt. Want uh, iedereen die zag jullie voorbij komen. Nou, dat is de bedoeling natuurlijk. Ja, we gaan uh, totaal in outfit zoals we ook op de, op de albumhoes uh, staan. Proberen we ook gewoon te plekken te komen in allerlei steden. We zijn vandaag in de en in Almere geweest. En, uh, en gisteren inderdaad in En uh, waar, waar komen jullie zelf vandaan? Um, ik zelf kom uit Almere. En de andere twee zoltons komen uit Amsterdam. Nou, als ik jullie een tip mag geven. Morgen is de grote zomermarkt. ...hier in Zandvoort en er komen echt duizenden mensen. Dus ja, duizenden mensen. wie weet. Maar ah, kijk, nou, misschien dat we nog even terug gaan. We zijn nadat we in naar zijn geweest... ...gisteren nog even naar Zandvoort geweest... ...maar daar was het vrij rustig, het was het weer er ook niet voor. Dus we <lacht> hebben uh, vooral vis gegeten en uh, zijn we daarna nou weer naar huis gegaan. <lacht> <lacht> nou ja, en ondertussen wel je plaatje aan de mannen maken... ...want uh, de, de lokale omroepen, die pakken hem al op. Waaronder ja. wij natuurlijk. Helemaal te gek, dat, uh, dat waardeer ik enorm. Ja, we, we, we zijn natuurlijk ook op zoek naar veel airplay... En uh, proberen ons plaatje overal te pluggen. In de hoop dat we daarmee de hitlijsten kunnen bestormen, hè? natuurlijk. Ja, dat is het einddoel, natuurlijk. Ja, en kampioen worden. Dat is natuurlijk het, het algemene einddoel. Ja, want wij zijn op zoek naar de WK-Hit 2010. Dus wie weet komen jullie wel in die lijst voor. Nou, deze, ik heb hem net even zitten luisteren. Maar uh, het, is een, het is een, ja, je hebt hem uh, een koffer van de YMCA. Ja, hè? ja. En we hebben hem ja. net geluisterd. En maar, dan gewoon een Nederlandse tekst eroverheen. Helemaal geweldig. Ja, we hebben ook uh, op zich wel uh, zelf geproduceerd, dus alle instrumenten en zou zijn opnieuw ingespeeld en uh, onze producer heeft ook veel eraan uh, veranderd. Dus het is niet zo dat we echt letterlijk hebben gekopieerd. We hebben het tempo wat omhoog geschroefd en hier en daar wat uh, kleine dingetjes veranderd. Zodat hij uh, loopt zoals wij uh, willen dat hij loopt. Ja, nou, ik, vind, ik vind hem heel sterk. Ik, we gaan hem zo meteen even draaien. En dan uh, gaat Zandvoort hem in ieder geval alvast oppakken. En dan uh, gaan we zo langzaam proberen jullie deze, in deze regio ook een beetje te pluggen. Kijk, kijk, dan word ik vroeg. Hoe, hoe staat het met uh, de downloads? Uh, nou, we gingen heel erg lekker. Alleen, uh, tot nu toe heb ik nog niet echt in de officiële hitlijst iets terug uh, gezien. Terwijl we uh, aanvankelijk de afgelopen week wel vrij veel zijn gedownload. Dus daar gaan we nog even achteraan. Om te kijken waar dat niet helemaal zo loopt uh, zoals dat moet gaan. Maar in principe uh, blijf ik gewoon hopen dat de mensen ons plaatje blijven downloaden. En dat we gewoon zeer binnenkort op de hitlijst verschijnen. Dat zou te gek zijn. Ja, nou vertel even waar de mensen die jullie uh, single kunnen downloaden. Uh, nou ja, de, de beste uitleg daarover uh, is te vinden op onze website. www.dezoltans.nl Met z-o-l-t-a-n-s en um, nou ja, daar staat uh, waar je hem kan downloaden als het goed is we hebben een contract met een overkoepelend orgaan dus hij zal zeer binnenkort ook eindelijk in iTunes verschijnen en uh, verder is hij gewoon via diverse websites te downloaden waaronder Download Music oké, okay, nou geweldig, wij gaan hem draaien we willen jou bedanken voor deze tijd ja. graag gedaan natuurlijk en uh, heel veel succes met jullie hit en uh, dat hij maar straks in de stadion ons heen en weer geschald gaat worden <laughs> ik hoop het wel man ah, oké, okay. hier zijn de Zoltans met Zuid-Afrika Ik zeg mijn waar mijn leven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 Mr. Ryan Shaw, Let's Get Previous. En we gaan meteen door met de Eendagsvlieg. Want het is uh, ja, dus eigenlijk gewoon weer tijd voor. De, dit nummer bereikt in 2003 de nummer 3 positie in de top 40. Stacey Oracle had een grote hit met het liedje Stuk. Dat in heel Nederland erg veel werd gedraaid. In 2001 raakte Stacey bekend bij het Nederlands publiek. Want ze trad op bij de E.O. Jongerendag. Toenmalig nog in de Amsterdam Arena. Een korte periode bracht ze een aantal, in een korte periode bracht ze nog een aantal nummers uit. Maar dat werd niet heel erg populair. Tot dus in 2003 waarin ze nummer Stuk uitbracht. Na dit nummer heeft ze nog een aantal singles uitgebracht, maar dat werd, ja, niet meer zo'n succes. En het is eigenlijk al zeven jaar geleden dat de nummer is uitgebracht. Deze week is de enigste vlieg, Stacey Oracle, met Stuk. You kept me.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 Zou je doen? Wat zou je doen en wat ga je morgen doen en dat weten wij allemaal natuurlijk hier bij CFM Zandvoort. En uh, ja, laten we dan beginnen uh, ja, dat er uh, hoop te doen is. Dus morgen natuurlijk, want morgen is de feestmarkt er weer. Hoop entertainment op een podium, gratis karten op het gasthuisplein en ga zo maar door. Heel veel honderden kraampjes natuurlijk waar u leuke cadeautjes kan kopen. Alleen ik hoop dat dit keer weer het weer het een beetje toelaat. Wat hoop jij, Rudy? Nou, ik hoop het natuurlijk ook, maar als ik nu naar buiten kijk, denk ik wel van... Ja, dan schrik ik me rot en dan ben ik blij dat uh, Ton en Trace gewoon een, een mooie partytent hebben gehuurd. <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen, want ja, nou ja... Ik kan wel te doen, uh, Zoals ik al zei, marktjes, maar ook uh, clowns, theater, uh, poppenkast. Uh, en ga zo maar door. Gratis karten op het Gasthuisplein. Dus het Gasthuisplein wordt eindelijk een keertje in gebruik genomen. En ik hoop dat het een beetje meer richting in de studio staat. En dat het niet weer helemaal, helemaal richt, uh, bij, uh, bij het begin staat. Een gratis leuk als kartbaan? Het, ja, voor kinderen dan. Hè. Maar oh. dat is wel heel erg leuk voor die kinderen natuurlijk. Maar dat kunnen wij toch ook eventjes. Hey. <laughs> dus wij gaan karten. Hè. Het schaatsen op het Gasthuisplein wat we Je, toen hebben gedaan. Oh ja. En een kart, doen we dan ook gewoon. Maar in ieder geval, er is hoop uh, te doen op het Ratersplein en het Gassersplein. Zwaar en ga zo maar door. Hou alleen eventjes rekening dat u in al die straten uh, eventjes aan het uh, parkeren moet denken. Dat je auto gewoon weg moet zijn. Want anders wordt die weg gesleept. En dat zou niet leuk zijn natuurlijk. En uh, meer informatie uh, over, uh, over de parkeergelegenheden kunt u vinden op www.zandvoort.nl. En niet aan de toeristenkant, toeristenkant klikken, maar op de gemeentelijke zaken natuurlijk. Dat is natuurlijk uh, ja, de zomermarkt. Uh, we hebben ook natuurlijk morgen is het zover. Daar barst het weer los. De enige, echte, en, ja, de enige echte Zandvoort Alive. En geloof ik is het ook de enige dit jaar. Het is wel heel erg jammer. Leuke DJ's, bandjes. En ga zo maar door bij Strandtent uh, 14 en uh, 15. Dus uh, ga lekker meedoen met Zandvoort Alive op het Zand Eerst Voorjaarsmarkt. En ga daar door naar het strand. Om niet te vergeten in juni. 4 tot en met oh nee, 1 tot en met 4 juni, juni is het zover de avond, avond en wandelvierdaagse door heel Zandvoort uh, ja, opgeven. Moet je gewoon even avondvierdaagse Zandvoort intikken bij Google. En dan kom je vast wel verder. 6 juni barst het weer los op het circuitpark in Zandvoort. Dan is er Masters of Formule 3 in op het circuitpark Zandvoort. En CFM zendt dat natuurlijk dat hele weekend live ja, uit. Ja, dat wordt leuk. En we hebben laatst ook bewegende beelden gekregen hè, van het uh, circuitpark. En dat was leuk op techstudy. Okay. Echt leuk. Heel erg leuk. Ja, en 9, ja, 9 juni is het zover. Dan mogen we stemmen. Rudy, jij mag ook stemmen. Ik, moet, ik, ik kan, ik mag ook stemmen, maar ik ja, heb nog ik geen mag. idee. Nou, ik uh, stem... Uh, uh, ja, ik weet het ook eigenlijk helemaal niet. Je weet, heb je... ik, ik vind het moeilijk dit jaar. Weet je, uh, ik vind dat uh, de SP bijvoorbeeld... Te, te makkelijk... Uh, is, het gaat over politiek, hoor, Dan komt ie. Nee. <laughs> nee, hoor. Ah, maar, als het politiek dan... Uh... Nee, maar ik vind dat de SP het mooi weer speelt. Oké, okay, tussen de zinnetjes door zegt hij wel bezuinigingen, maar de SP speelt echt te veel mooi weer, vind ik. Maar SP, ja, dat wordt en, niks. En uh, Wild, Wilders wil een hoofddoekjesbelasting. Dat is, als je daarover nadenkt, jongen. Ja, dat is niet mogelijk. Belachelijk, hè? Dan moet je bij uh, belastingformulieren zeker invullen ik draag een hoofddoekje. Ja, nou ja. Pascal, jij hebt er ook wat over te zeggen, zo te horen? Ja, ja ik heb een hele uitgesproken mening. En ik denk toch echt dat, we, uh, dat ik toch uh, SP ga stemmen. Toch? En ja. waarom? En waarom? Omdat ze gewoon op heel veel fronten uh, de, de goede middenweg kiezen. Mensen uh, nemen bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Uh, de zorg waarin te bemiddelen. Dus, uh, ja. Denk jij dat uh, SP ook dit jaar weer een grote winnaar kan zijn? Want ze zijn wel weer hoger gegaan. Nee, in de ja, vijf... de, de voorman van de SP is, is, wel ontzettend goed, Roemen. Roemen is ontzettend sterk. Ja, Roem is ontzettend sterk. En uh, ik denk niet dat de SP uh, tot uh, de VVD en CDA en P van de A uh, groepen gaat behoren. Maar ik denk dat ze wel hoge ogen gaan scoren. En uh, ik uh, hoop dat ze in uh, de regering terecht gaan komen. Nou, ik had... Uh, de Stemkompas en de stemwijzer ingevuld ja. en bij de, de stemwijzer kwam ik uh, bij, uh, bij uh, de PVDA uit ja en Go op, op uh, vier stond Pvv Er schrok ik een kwestie van ik dacht van wat krijgen we nou maar um, ja, weet je wat het ellende van de PVV is? De PVV heeft ontzettend veel goede ideeën. Ja, ja vind ik ook. Ja, vind ik ook ja. En er is één ding wat gewoon... En, uh, ik schrok zelf ook, want ik kwam bij de eerste keer... gewoon volledig bij de PVV als eerste plaats. <laughs> Zou ik ja, eerlijk zijn? Dat schrok ik, nee, schrok ook? ik echt ja, ik ook. Ja, maar uh, hij heeft ontzettend veel goede punten. Alleen, uh, hij draaft te ver door in het radicaliseren ja, van uh, Nederland. Dat is het probleem. Als, als dat stuk nou gewoon niet bij... PVV aanwezig gaan zijn, had ik PVV gestemd. Nou, weet, maar, weet je wat, wat het ook is bij hem, hè? Dat haar moet hij gewoon afscheren. Nee, een grapje. Dat oh, is een grapje. Dat oh, je, bedoelt, uh, bij. je bedoelt wel zijn hoofd. Ja, maar haar. in de krant, las ik een stukje, hè. Er stonden van die, uh, van die eenden... en die hadden ook zo'n kuif. En er stond er bij de nieuwe Geert Wilders. Schoen, jongen, Geert ja. Wilders-Mani. Ja, ja, Geert Wilders heeft heel veel goede ideeën. En, ja, uh, dat vind ik ook. En, en hij is ook sterk hij in, zo, het, in het debat. Is hij ook erg maar sterk, hij, wil hè? Ook, hij wil ook als enige er staan. Hè, en niet... Uh, niet dat ze achterban ook wat te zeggen hebben. Ja, dat is, ja, dat, ja. Is dan, dat is dan weer iets waar ik dan weer uh, zoiets van heb. Van ja, alles moet dus volgens uh, Geert Wilders uh, ja, dat is wel zijn. Wel gevaarlijk uh, ook. En dat nee. is niet echt Nederlands. Dat is niet echt Nederlands, nee. Nee, uh, dat moet je... Het is niet. ook niet democratisch. Maar er gaat, wordt wel gefluisterd dat dat wel misschien gaat gebeuren. Dus ik ben benieuwd. Ja, maar pas Denk na, na de verkiezingen. Dus, ja, dus uh, misschien weer niet. Weer een slappe, slappe hap. Van Net als Jaap van uh, terror Jaap die zegt van uh, ik ga het aan een goed doel uh, steunen uh, van het geld. En dan uh, gaat hij het naar Stichting Jaap uh, brengen. Precies. Bijvoorbeeld, ja. Um, ja, ik kwam. Ik zit al te twijfelen. Ja, ik, ik weet het nog niet. Ik ben een zwevende. Ja. Nou, ik zit bij zelf bij Sociaal Zandvoort, dus ik zou eigenlijk wel het sociale ah, gedeelte je, moeten ja. uh, kiezen. Maar het is toch Gewoon... wel een beetje moeilijk. Nou, ik heb ja. de debatten gevolgd. En, uh, ik ja, ook. Ja, kijk goed naar, uh, want ze, ze leiden hier allemaal om de tuin. De VVD, ja, vooral. Ja, ja, ja. Ja. De VVD klopt van geen kant. Wat heb je die? Uh, wat kijk ik... je lief? Ja, wat kijk je lief? <laughs> ja, dat is nou ja, ook zoiets. Dat is onze grote opmerking. vriend Balken ellende, uh, sorry, Balkenende. Ja. ja, nou ja. Ja, ja. Wij zijn jongeren en wij moeten... Je hebt ook een partij voor jongeren. Ja, daar irriteer daar het, ik me mateloos uh, aan. Ja, die plakken gewoon het, het is hele station vol. Ja, maar het is gewoon een soort X-factor. Het was op BNN, ik denk dat je ja. die bedoelt. Het is gewoon een soort X-factor, maar dan voor... Uh, maar dan voor, voor jongeren? De, voor De, politiek, een de Nederlandse op politiek hebben het verboden. En ze hebben dus uh, al die, die stations hebben ze volgeplakt. Ja. Dat zag ik op televisie. En uh, ze hebben gewoon gezegd... stuur de rekening maar naar de regering... want we krijgen toch geen subsidie. Ja, lijst 17 is het. En ja, je uh, hebt ook uh, andere kleine partijtjes... die gewoon niet in beeld komen op de Nederlandse televisie. Dat vind ik ook jammer. Want zoals Rita van Donk... heeft ook heel veel goede punten. Ja. Ik, ik weet het in ieder geval niet. We zijn geen politieke uh, uitzending. Uh, politiek <laughs> lijkt ook soms op entertainment... En uh, ja, wij gaan ondertussen ook naar Popstar, Hendri. Als jij even naar Hypes gaat voor dat dingetje, Rudy. <laughs> en dan uh, ga ik wel doorlullen. Daar uh, ben ga ik heel, heel goed, heel in, goed hè. in. Slap lullen. Hè. Ja, waar ik ook zo trots op ben, hè, dat is uh, dat uh, Sandvoort weer de 15e blauwe vlag heeft. En wat is een blauwe vlag? Nou, dat is dan gewoon dat je gesla geslaagd bent voor uh, ja, gezond water en een mooie strand. En uh, daar ben ik heel blij mee dat Zandvoort gewoon de blauwe vlag heeft. En dat betekent dus dat we heel goed water hebben, niet zoveel rotzooi hebben op het strand. En dat uh, we daar wel weer trots mogen zijn dat Zandvoort de blauwe vlag heeft. En uh, ja, dat is ook entertainment op het, op het strand. Hè? Dus uh, ja, we gaan uh, langzamerhand uh, naar uh, Popstar Henry. Nog misschien we gaan uh, er heel even door: klein, uh, nieuwtje, hè? een klein nieuwtje klein nieuwtje. Uh, Klaas Koper is derde geworden weer bij een dorpsomroepersconcours. Dit is een van de laatste dorpsomroepersconcours waar hij aan mee gaat doen, want uh, ergens in september gaat hij helaas stoppen als een Zandvoortse dorpsomroeper. Oké, okay. en het is tijd voor Super's nieuws met Popstar Henry. Oh, wat gezellig, wat een enige het is Nieuws met Popstar Henry. Ja, de enige echte entertainer hebben we aan de telefoon. Het is meer meneer Popstar Henry. Hey, goeiedag allemaal jongen. Goeie avond. Nou, ik, uh, om maar eventjes meteen de deur in huis te vallen. Ze zijn op zoek naar een jurylid voor x vector Is dat zo? Ja, Gordon heeft vandaag toch aangegeven om echt per direct na deze uitzending toch echt te stoppen met x Vector. Hij gaat niet verder meer als jurylid. Ja, ik kom er wel wat bij voorstellen. Ik bedoel, eh, dat was altijd haat en neid onder elkaar. Dus ja. het feit dat, dat, dat, dat, dat, dat er geen haat wordt uh, toegeroepen, denk ik, hè. Heb je al, uh, heb je al een sollicitatiebrief uh, gestuurd naar RTL? Uh, nog niet, nee. Maar je in no, natuurlijk, hè. Ja. Ja. <racht> <laughs> Hoe vond je de uitzending gisteren, Henry? Ja, wat zal ik even zeggen? Goed, dat Donnie uh, uiteindelijk aan het einde van zijn Latijn was. Dat was duidelijk te zien. Uh, dat was eigenlijk niet zo verrassend. Smoltje ja, ik bedoel, hij was op een gegeven moment, ja, ik vind dat hij trouwens het hartstikke goed gedaan heeft, hij is ver gekomen. Ja, ik vind zonder dat hij eruit ligt. Ja, natuurlijk, zeker, dat is ook zo. En ze uh, dus waren met z'n vieren over. En uh, dan, heb, dan, mag je, dan mag je toch zeggen, je zelf altijd heel goed gedaan hebt, hè? Ja, dat sowieso. Maar ik vind dat de de, terecht de twee gewoon in de finale staan. Als je op zanggebied kijkt. Ja, daar ben ik volledig, volledig met je eens. Uh, ik vind dat, uh, dat heb ik vorige keer ook al gezegd, meen ik hè? Dat Kelvin natuurlijk een, een hele goede muzikant is en heel muzikaal is, absoluut. Ik denk dat hij er nog niet helemaal klaar is voor het grotere werk. Ja, hij is nog jong, dus u weet, uh, komt het ja, ja. Komt nog? Ja, zeker weet, daar heb ik wel vertrouwen in. Maar hij moet meer werken aan zijn performance, aan zijn uitstraling. Uh, dat, dat zijn van die dingen waar hij aan moet werken. En dat heeft natuurlijk een Jaap en een uh, Mike natuurlijk veel meer. Ja, klopt. Cool. Ja, laten we eerlijk zijn. Dus wat dat betreft, uh, ja, we, we horen er best wel wat van hem, denk ik, in de toekomst. Absoluut. Uh, ja, goed, jongens, we hebben het inderdaad over X-Factor. En over, over Donnie natuurlijk. Uh, en over Kelvin. Uh, maar ja, vanavond is op een gegeven moment weer X-Factor. Maar in het dat heb ik nog voetballen, geloof ik, hè? Ja, Nederland gaan af. Dat, dat gaat niet. ze echt. Kijkcijfers kosten dit. Oh, ik denk dat, uh... dat X-Factor gewoon gaat winnen, hoor. Ik denk het ook, ja. Gewoon. Tuurlijk. Ja, dat is spannend vanavond. Kijk, als Sineke nou in de finale had gestaan, was Sharon het een ander Sharon. verhaal geweest. Maar nu, eh... Uh... ja, ja, ja. Ja, dat is, dat is heel duidelijk en uh, daar ben ik het heel volledig met jullie eens. Dus ik denk dat zie je alles eruit gehaald heeft wat erin zat, ja. Ja. Dat, er, dat er gewoon niet meer in zat. En dan moet je ook reëel zijn. En dat heeft natuurlijk te maken met, met, met, met hoe je performt, uiteraard. Dat heeft ze goed gedaan. Uh, alleen, ja, het nummer is natuurlijk. Uh, ja, uh, ik, ik heb hier een, een stuk staan hierover. Uh, even kijken, waarom dat, nou, dat we het dat er toch over hebben. Dat is een privé-mening van, uh, van Richard van de, van de, van de, van de Krommer. Oké. Okay. Hij schrijft erin, want het Nederlandse het zongfestival het lijkt helemaal terug naar waar het vroeger was. En voor het eerst heeft de factieuren flink een flinke lepel in de pap, en dat is natuurlijk zo. En er zijn heel veel goede zangstemmen gestuurd de afgelopen jaren. En het aantal inzendingen met toeters en bellen is dat een minimum beperkt. Dat klopt inderdaad wel. En wat doet Nederland? Juist, dit jaar sturen wij een oudbollig kermisnummer. Ja. ja uh, Die draai oor, Tschi ja. Vorig jaar was het ook anders, was het ook niet echt een oudbollig nummer. Maar toen werd het ook niks. Nee, maar dat had weer mee te maken met het... Uh, hoe, hoe klinkt het op een gegeven moment harmonisch? En dat was harmonisch. Als je geen Gatjoling erbij hebt... Dat is natuurlijk iemand die... Uh, die, die, die, die stem van hem... Die die past precies in de, in de rest. En ja. dat is dat weer harmonisch daarvan. daar dat, dat bedoel ik er eigenlijk ook mee. Ja, maar is het niet gewoon zo dat het Eurovisie Song Festival na, aan, nadat al die Oost-Europese landen zijn toegevoegd, hebben we nooit meer wat bereikt. Nee. Je kunt, maar, uh, je sorry, kunt... mag ik even invallen? België is wel door Pascal. Oh, ja, dat is wel ja, waar, ja, Maar België dat was is ook wel... een heel goed nummer, hè? Ja, precies. En dat is ook hetgeen wat, wat, wat hier geschreven wordt. Uh, ja, Charlie is op een gegeven moment natuurlijk een, een, een, een ja, op het een nationale Soccer is wel een, een carnavalskraker. Maar meer is dat niet, maar staat hier dus, dat zeg ik dus niet, maar dit is iets wat, wat dus geschreven staat. Ja. Op de site van, uh, van, van privé, van de, van de Telegraaf. Uh, ja, ik ga er wel een beetje mee mee, dat is ook zo natuurlijk. En uh, dat ze de afgelopen zeven jaar uh, niet verder gekomen zijn, dat heeft Nederland volledig aan zichzelf te wijden. Dat staat hier dus ook. Wij zitten nog steeds met uh, dingen dong in ons hoofd. Ja, uh, weet je wat, wat het ook is, Henry? Um, ja jongen. De uh, tros. Gaat ook gewoon verder, hè, met, met uh, dit, soort, dit soort nummers uh, ja. produceren voor het Songfestival. Ja, ik zal aangeven. Ik schrok er wel een beetje van. Ik snap ik, het niet. Hè. Ik vind dat we nou wat we nou gezien hebben, is dat we uh, voorbij gaan aan het feit dat we hier in Nederland. Gewoon hele goede muzikanten, en hele goede zangers hebben. En dat we daar een hele goede act van in elkaar kunnen, kunnen steken. die internationaal gewoon uh, er tegenaan kan. Nou, daar kan, daar kan het nummer van gisteren, van, of van eergisteren, van Sineke. gewoon niet aan tippen. En daar nee. kan Sineke niks aan doen. Dat heeft met het nummer te maken. Maar als je het dan even van de andere kant bekijkt, hè? want zo, zo zit ik het dan te bekijken. We hebben inderdaad een heleboel goede artiesten. die je er naartoe zou kunnen sturen. Maar ja. volgens mij willen die gewoon niet, nee. omdat ja. uh, de kans op slagen zo klein is. Dat, ja, je, dat je gewoon een vlater slaat ja. als bekende Nederlander. En dat je daarmee ook je, je reputatie aantast. Dat ben ik volledig met je eens. En dat is ook inderdaad in het, in het verleden bewezen. Dat op het moment dat je meedoet met een songfestival. Uh, internationaal. En uh, je, je komt niet door of uh, je gaat af. Uh, dat je daardoor uh, je eigen uh, carrière ook schaadt En dat is wel zo. We hebben we in het verleden ook gezien met mensen die dus niet door zijn gekomen. Of een slechte beurt hebben gemaakt. Die dus absoluut niet meer uh, aan de bak zijn gekomen. Dat is inderdaad een trieste zaak vind ik hoor. Ja, maar dan, dan kom ik toch weer een keer weer op dat Oost-Europees. Dat je gewoon vrij weinig kans maakt. En dat België dan nu wel bij staat. Als je de rest van de lijst ziet. Ja, ik, ik, ik vind het knap voor van, van, van, van de Belgen en uh, ik vind het ook wel, het is, het is een slecht nummer, dus uh, ik denk dat het nummer meer internationale uitstraling heeft dan, uh, dan, dan Nederland. En uh, ik denk, dit, dit, dit, zo'n nummer moet Nederland gewoon niet opsturen. Dat, dit, dit is, uh, Sineke, Het ligt met Sineke te maken, maar het nummer is gewoon niet internationaal uh, goed genoeg om zoiets te, te nee, kunnen Nee. Ik denk dat ik gewoon een, uh, een ijzerpakje aantrek en ook ga meedoen volgend jaar met een uh, kettingzagen, hoe noem je dat? Uh. Ja, maar dat, dat, dat, uh, ja, daar was ik ook niet kapot van, maar je ziet, het scoort wel, het is wel door. Ja, ja, ja, precies. Nou, misschien hebben we nog wat mensen over van de Uri Geller Show. Zetten we die uh, samen in en we gaan die... Toch een uh, werk. Ja, misschien dat in, in, in een combinatie van, van dit soort zaken misschien uh, wel hoog ogen zouden kunnen worden. Ja, ik neem die volgend jaar een kat mee en dan ga ik hem steeds licht knijpen. Dan heb je hetzelfde geluid? Ja, goed, daar ja, gaan... wil ik me niet overlaten. laten. Dat was van ja. het deze week... Uh... Maar het was natuurlijk alweer het, uh, het Songfestival en ik spectre die allebei hier uh, de laatste paar dagen natuurlijk een vrij grote rol spelen in het hele gebeuren, hè? Ja, klopt. Hendry, was ook deze week meer uh, entertainment nieuws natuurlijk, uh, uh, rondom een uh, talentenjacht, want Popstars gaat ook weer terugkomen. Uh, ja, er zijn ja. twee nieuwe juryleden toegevoegd, hè? Ja, ik heb het gezien, ja, inderdaad. Dus uh, ik, ik ben benieuwd. Uh, we laten het wel gebeuren, dus... Uh... Wat, wat vind je ervan dat Popstars weer terugkomt? Uh, nou, ik... ik, ik gek, zolang mensen uh, hier naar kijken, en als je kijkt naar X-Factor, en het zijn allemaal programma's die hetzelfde genre vallen, en als je kijkt naar X-Factor die 1,9 miljoen mensen uh, trekt, dan denk ik dat je het goed gedaan hebt. Ja, maar hoe lang is het geleden dat Popstars de laatste Popstars was? Dat is, dat is dan nog dit jaar geweest of niet? Dat is dit jaar nog geweest, ja. Ja, dus er, waar, nu, waar dat ze was het, het snel, eerst één ja. keer per jaar deden, wordt het nu al twee keer per jaar. Nou, ik denk dat uh, de voorbereidingen nou beginnen. Uh, ja, ik denk dat je er gelijk in hebt. Maar het is vorig jaar ook op deze tijd begonnen, hè? Ja, ja, maar ik vind het dan zo'n zonde, want het zijn op zich het uit. Hele, goede, hele goede programma's, maar het wordt gewoon ja. uitgemolken. En dan op een gegeven moment ook gewoon niet interessant meer. Nee. Maar nou, nou, straks komt Holland Cat Talent ook weer. Ja, op RTL 4. En, en The Voice komt ook. Is het ook een nieuw programma? Ja, weer zo'n soort programma dan op de artiest gericht, op de, de, de, de stem gericht. En niet om het verhaal eromheen. Meer op de radio. Ja, ja, ja dat, is ook, dat is ook niet verkeerd. Maar ja, laten, we, laten we eerlijk zijn jongens. Zolang mensen nog steeds sms'en. Euh, ze daar nog steeds een hele, goede, een hele goede omzet in draaien. Zullen dit programma ook niet verdwijnen. Nee, nee, nee dat, dat, is is zo, dat is ook zo. Ja, dat is zo. Maar ik, ik, vind, ik vind... Ja, ik bedoel, jij hebt zelf meegedaan aan Popstars. Ja. ja ik vind het gewoon... Ik vind het ik ik een heel groot, goed programma. En ik vind het wel jammer dat het zo... Uh, zo uitgemolken wordt. Ja, ik was gewoon even benieuwd hoe jij daarin staat. Uh, nou, wat, wat Mijn mening daarover is, gewoon dat ik het jammer vind, dat uh, alles gericht is op mensen tussen de, tussen de 15, 16 jaar, 16 jaar tot en met de jaar of 2022. En daar wordt alle, alle, alle energie ingestoken. En dat is op een gegeven moment onze toekomst. En, maar dat heeft niks met niks te maken. Dit heeft puur te maken met van, hoe, hoe wil je een programma in? En daar is gewoon geen plaats meer voor, uh, voor oudere artiesten. Ja, ja, nee, dat ben ik ook helemaal met je eens. Want jij bent toch een van de laatste geweest die uh, echt uh, in zo'n show heeft meegedaan. Uh. Ja, en ik ben, ik, ben, ik ben er ook hartstikke blij mee dat, het toen, uh, dat ik zo ver gekomen ben. Ja. Maar je ziet dat de, de, de, de format, zoals dat heet, meer geënt is op uh, echt, echt jeugdigen tussen, op, op, tussen, ja, tussen de 17 en, en, en, en 1, 22 jaar. Ja, ja precies. En de rest mag wel meedoen, maar die moeten worden niet meer serieus genomen. En Dat vind ik toch een kwalijke zaak. Ja, nee, daar ben ik helemaal met je eens. Dat ben ik helemaal met je eens. Want uh, er zit zoveel talent in de hogere regionen qua leeftijd. Ja, ja, ja, absoluut. En dan uh, druk ik hem er, denk ik netjes uit. Dus uh, ja, jammer, jammer. Maar goed, zullen we een ander onderwerp aansnijden? Want uh, het is ongeveer elke week hetzelfde onderwerp. Laten we zo over Sylvia van, de, Sylvia van de Vaart hebben. Ja, ja ook leuk. zoiets. Wat vond je, vond je daarvan? Met die Bavaria-trui. Uh, uh, uh, oh ja, ja, ook dat weer, ja. Nou, ook Heb dat, dat iets gebroken Ja, of? ze heeft de rib gebroken, hè? Ja, ik heb, het, ik, heb het, ik heb het gehoord, ja, inderdaad. Dus uh, weet niet, voor het Nou, Mijn vriendin, die vertelde, no. mijn vriendin die vertelde vanmorgen een verhaal dat uh, zij heeft ja. meegedaan aan een reclame voor Bavaria. En daar heeft ze een of de uh, oranje jurkje voor, uh, voor uh, gepromoot. Ja. En nu krijgt ze een stadionverbod van de KNVB. Of die is daarmee bezig, omdat de KNVB uh, uh, banden heeft met uh, Heineken en niet met Bavaria. Ja, als ze dat jurkje aandoet, hè? Ja, als ze dat jurkje aandoet, mag ze gewoon het stadion niet in. Ja, het is, is gewoon... De zotte, want er heeft helemaal niks mee te maken. daar bemoeien ze zich mee? Maar het zal ja. weer een schot in de lucht zijn. Ja. Uh, het zal allemaal weer, weer op, op, op een geintje bewusten. Ja. Maar het zou natuurlijk bij de zotte zijn... als de het zich zou uh, gaan bemoeien... met van wat jij en ik... of ook als jij met een bekende Nederlander bent getrouwd... dat die voor jou gaan bepalen wat jij aantrekt. Ja, dat, zou, dat, ja. dat zou een ja. mooie probleem worden in Nederland. Maar het is, echt een, het is, geen, dit is geen grapje. Het is echt een hele ja. serieuze zaak... want er stond echt een ja. telegraaf vandaag. Nou ja, maar, ja, hoe moet je de telegraaf... <laughs> hoe serieus moet je hun nog nemen... na uh, het voorval met... Uh, uh, Ruben. Ja, Ruben. Heb je ook weer, weer gelijk in. Maar ja, goed, laten we, laten we afwachten, afwachten wat, hier, wat hier achtersteekt. Maar ik, als, als dit dus waar zou zijn, dit kan natuurlijk niet. Nee, tuurlijk niet. Het is een in, in de vrijheid van hoe jij bent en hoe je op een gegeven moment uitziet. En dat, nou, dat zou er dat een mooie bak zijn, zeg. Ja, dat, dat gaat nergens over. Nee, dat gaat er ik nergens over. Dus, uh, kijk, als, als, als ze nou echt, uh, echt reclame gaat maken voor uh, dit of dat en ze is belanghebbende, is dat een heel ander verhaal. Maar zolang zij op een gegeven moment gewoon iemand is die uh, vrij is en uh, niet daar gebonden is, dan heeft de FTK er helemaal niks mee te maken. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Eh, dat tik je ook niet. Ik bedoel, eh, laten we eerlijk zijn, we moeten trots zijn dat we op een gegeven moment Silvio van der Vaart hebben. Die op het land zo goed promoten altijd. En Zeker weten. Die we het heeft in wedstrijd uh, in Duitsland. We're toch tweede geworden. En dat is ook nog iemand die toch uh, ook ons land weer promoot. En ze staat er weer in Duitsland uh, uh, uh, ja, een stukje Nederlands uh, te promoten. Precies. Dus op het kan erop zijn dat we nog mensen hebben die dat willen doen. Ja. En met deze positieve noten. Ja, ik heb nog één ding. Henry, hoe gaat ja, het met. Uh, ja, je, je gaat een artiestenreis doen, hoe gaat het daarmee? Ik heb eerlijk gezegd nog geen idee. Ik, uh, ik, ik zie de, de, de dames en heren zie ik volgende week weer. En ja. uh, dan gaan ze kijken hoe, het, uh, hoe, ver, hoe, verder, hoe verder zaken staan. Dus uh, we wachten dus even af. Dus dan ga je ook cijfertjes horen. Ja, nou, ik hoop het wel, ja. Maar uh, zou ik zo iets meer weten, dan weet uh, jullie natuurlijk als eerste. Dat is helemaal goed. Kijk, dat zijn de goede afspraken. Dat dacht ik toch, hè? Ja. <laughs> Hoe gaat het met de babbel bij de andere radiostation? Nou, die heb ik een uurtje geleden gehad, dus uh, dat was op een gegeven moment ook weer, uh, weer toppie, natuurlijk, hè? Nou, dat is helemaal mooi. Dus wat ik zeg, wat dat betreft. Uh, zijn, het, zijn het gewoon hele leuke dingen waarin je uh, de mensen kunt uh, kunnen informeren over de laatste, de, de laatste popnieuwtjes, hè? Ja, leuk. Dus uh, ik zeg, wat, wat dat betreft. Ja, ik heb nog één van mededeling trouwens. Uh, Gary Coleman, kun je, je die nog herinneren? Ja. Dat was die, uh, die acteur die toen als kindsterretje bekend is geworden. Ja. Die is uh, gisteren of gisteren, overleden. Ja, klopt. Ja, dat, is, dat, is, dat, dat zijn wel priesterdingen, dingen, want Johan heeft nog een uh, hele carrière voor de boekhouding. Hij was pas 42 jaar, dus dat is inderdaad geen leeftijd. Ja, en in ieder geval dat, dat leeftijd uh, ook een rol speelt wanneer je uiteindelijk je laatste adem uitblaast. Ja, precies. Ja. Ja, dan lukt het ons toch niet om met een positief ding te eindigen. Dat is ook belangrijk, dat dus zeker weten. We moeten het positief houden. Ja, precies. Ja. Hey, Henry, weer bedankt voor je tijd. Onwijs leuk. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En uh, graag tot volgende week. Ja, hopelijk is het bij jou mooi weer. Heb je lekker de barbecue aan En barbecue, barbecued niet elke week hoor, persoonlijk. Nee, ook van Vorige week ook en die week erop ook. Dat heel ja, leuk. ja nou, wie weet. Henry, bedankt. Goed jongens! En tot volgende week! Bye bye! bye. bye. einde van uh, ons programma Entertainment for You. En uh, we hebben speciaal voor jullie vandaag een, uh, een liedje voorbereid. Ja, een kom allemaal voorbereid. naar het circuit, dames en heren. En daar gaan we gewoon lekker verder met... Uh, ja, op basis van Entertainment for You. Met heel veel entertainment okay. op het podium. Oké, daar gaan we. We gaan afscheid nemen voor nu, Andere Andere razes en een glaasje bier tot volgende week. Hoi. Ik was laatst op een feestje. Het was cool. zo stil. En en zo leuk. Ja, liep riep ome Casey. zegt mij, we krijgen je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 zo mooie met een zuimkaag, die ik Dat daar net nog geef. Ah, Wat ik mag je zeggen, nooit te veel van de drank. En als het feest voorbij is, zeg ik dan een mond van de handen praten. Ja, nou, ja, stop maar. Dames en heren, kom en tot, volgende tot volgende week. Tot volgende week. Met heel veel vol entertainment. Hier bij CFM Zand wordt entertainment Het voor u. Zelfde tijd. En dezelfde dus zender. En dan gaan we hem zeker beter uh, instuderen voor u. Het is wel een leuk nummer. Stop maar hoor, die. Het is wel genoeg. <laughs> Mensen, tot ziens. Bedankt voor het luisteren. En tot zes. volgende week. wwwentertainment Kom bij online. Tot volgende week. Bye bye. Ik zou wel willen wensen dat het bier komt Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 Die misdrijven rechtvaardigen volgens Halsma een zwaardere straf omdat ze een combinatie zijn van discriminatie en geweld. Ook moet de straf in verhouding staan tot het geschokte rechtsgevoel en de schade aan het vertrouwen in de rechtsstaat, zei Halsma in Amsterdam tijdens een roze lijsttrekkersdebat van homobelangenorganisatie COC.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 De president van Malawi heeft gratie verleend aan een homostel dat was veroordeeld tot 14 jaar cel. Dat gebeurde na gesprekken met VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Een rechtbank in Malawi verklaarde de homo schuldig aan obsceniteit en onnatuurlijke daden. De twee werden eind december gearresteerd. Homoseksualiteit is in Malawi en veel Afrikaanse landen verboden. Wielrenner Ivan Basso heeft op de voorlaatste dag van de Giro d'Italia zijn leidende positie in het klassement verstevigd. In een zware bergrit over 178 kilometer pakte de Italiaan tijdwinst op zijn belangrijkste concurrenten Arroyo en Nibali. Basso eindigde als derde. De zwitser Chop won de rit. Bauke Mollema was met een achtste plaats de beste Nederlander. Morgen wordt de ronde van Italië. Die